7 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Turkse premier Erdogan wil samenwerken met de oppositie. Christchurch in Nieuw-Zeeland getroffen door nieuwe aardschokken. En brand op camping in Hoek van Holland.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 Minister Verhagen van Economische Zaken begint vandaag aan een werkbezoek aan Israël in de Palestijnse gebieden. Hij zal er de komende dagen overleg voeren over het verloop van de vredesonderhandelingen en over de mogelijkheden voor verdere samenwerking op het gebied van economie, landbouw en innovatie. Verhagen praat onder andere met premier Netanyahu, president Peres en op de westelijke Jordaanhoeven met premier Fayyad en de Palestijnse autoriteit. Nederland en Israël zijn belangrijke handelspartners... en in de Palestijnse gebieden draagt Nederland bij aan de economische opbouw. Nog eens vier mensen zijn gestorven door de EHEC-bacterie. Het dodental staat nu op 35. Op na waren alle sterfgevallen in Duitsland. Eén zweet werd ziek en overleed na een bezoek aan Duitsland. De Duitse overheid sluit niet uit dat het dodental nog stijgt... ook al neemt het aantal nieuwe besmettingen af...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 TV-show special aanstaande woensdag half 10, Nederland 1. Bereik uw spaardoel nu nog eerder. Spaar en maak kans op 500 euro. Ga naar rabobank.nl. Slechts spaaractie. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is maandag 13 juni, tweede Pinksterdag. Het zijn enge beelden. Een bijna lege stad. De chroniek van een aangekondigde zuivering is het een beetje. Straks een verslag. Verkiezingen in Turkije hebben we aandacht voor. Ook de sport natuurlijk. Tom van het Hek staat speciaal voor ons vroeg op. Maar eerst de aardbeving in Nieuw-Zeeland. Vier maanden geleden werd Nieuw-Zeeland door een flinke aardbeving getroffen. Vooral de stad Christchurch. En vannacht gebeurde het opnieuw. We praten erover met onze correspondent Robert Portier. Robert, um, wat voor kracht had deze trouwens op de schaal van Richter? Nou, het is een serie van schokken geweest. Uh, en eigenlijk gaat het voortdurend door. Maar de krachtigste die vandaag is geweest is 6.0. Dus nog niet zo heel erg. ...veel zwakker dan die 6,3 die op 22 februari plaatsvond. Maar, ja, uh, maar uh, na die tijd zijn er al weer een paar geweest. Die zijn allemaal wat, wat kleiner. Ja. Voor die tijd werd het aangekondigd door één, uh, ook grote naschok, 5,5. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ook al is het maar 6,0... ...dat het en hard aankomt bij de mensen... ...maar ook dat de, omdat de vorige beving nog niet zo lang geleden is... ...dat het natuurlijk ook veel schade heeft aangericht... ...dat gebouwen die toen niet waren getroffen, nu alsnog zijn ingestort. Nou, 6.0 uh, is nog steeds een serieuze naschok. Uh, en het is dan ook uh, waar dat die uh, gebouwen die toch al uh, klappen hadden opgelopen... bijvoorbeeld in februari bij die zware naschok... nu extra schade hebben opgelopen of zelfs zijn ingestort. De kathedraal, die uh, forse schade had opgelopen, is verder ingestort. Een hotel dat was komen te staan, is nu nog scheven komen te staan. En uh, uit de hele stad komen meldingen van leidingen die zijn gesprongen. Mensen die dus zonder water zitten, zonder stroom zitten... Uh, ...en die vooral ook heel erg geschrokken zijn. Want dat is misschien nog wel uh, het belangrijkste nieuws... ...wat komt vanuit Christchurch. Uh, de schade, daar zijn de mensen zo langzamerhand ja, wel aan gewend... ...hoe flauw dat ook klinkt. Ze weten in ieder geval dat dit komt kijken bij een aardbeving. Maar wennen aan dit soort dingen, dat doen ze nooit. Ja, en zijn er straks slachtoffers bijgevallen? gevallen? Nee, op dit moment zijn er geen meldingen van slachtoffers bekend. Wel zijn er tien mensen gewond. Dat uh, heeft te maken met uh, de kroegen die nog altijd bezig zijn... ...in de binnenstad van Christchurch, waar de meeste schade is geweest tijdens die vorige aardbeving... ...die waren daar aan het werk. Het is in uh, Nieuw-Zeeland een gewone maandag. En uh, tijdens die eerste aardschok van 5.5 werd al gezegd... ...mensen, we moeten weg uit dit gedeelte, want het kon nog wel eens gevaarlijk worden. Nou, toen die 6.0 toesloeg, ja, toen zijn er toch uh, mensen onder het puin terechtgekomen... ...en die zijn uh, naar het ziekenhuis vervoerd... Maar de verwondingen lijken mee te vallen. En was Nieuw-Zeeland eigenlijk al bezig aan een soort van wederopbouw na de vorige aardbeving? Ja, eigenlijk direct nadat uh, die aardbeving had plaatsgevonden, werd uh, met man en macht gewerkt aan het herstellen, in ieder geval van uh, elektriciteit en van water. Nou, heel veel dingen zijn sinds die tijd gebeurd. Uh, en sneu genoeg komen er nu allerlei berichten uh, naar voren van mensen die uh, weer gaten in de weg hebben zien zitten, precies op dezelfde plek. Waar, uh, waar nou juist net alles gerepareerd was. Dus ja, het lijkt erop dat heel veel werk voor niets is geweest. Er zijn heel veel huizen, ook waar nieuwe scheuren zijn ontstaan. Dus ja, ik denk dat de mensen zo, lang, zo langzamerhand moedeloos worden... en zich afvragen wat ze allemaal nog niet gaan meemaken... voordat hun stad eindelijk weer eens een keertje normaal is. Ja, en, en de naschokken van deze beving, hoe is het daarmee? Ja... Nou, Eigenlijk ligt dit in een gebied waar voortdurend naschokken zijn. En uh, een aantal van die naschokken die voel je niet. Een hele hoop daarvan lijken op een, uh, een vrachtauto die voorbij rijdt. En uh, daar maken de mensen zich eigenlijk niet zo'n zorgen meer over. Maar tegelijkertijd, ja, uh, iedereen houdt toch elke keer weer even zijn hart vast. Want je denkt toch, van misschien is dit wel die grote klap die eraan zit te komen. En die onzekerheid, die onrust... Dat is eigenlijk waar, waar iedereen voortdurend mee bezig is. Waar iedereen ook doodmoe van wordt. En iedereen hoopt dat dat nou eens een keertje voorbij gaat. Ja, lijkt me ook dat je er ontzettend moe van wordt. Dankjewel voor het verhaal. Robert Portier was dat. Vanuit Australië over Nieuw-Zeeland. Dan gaan we naar Turkije. Een grote overwinning voor de Turkse AK-partij... bij die parlementsverkiezingen van gisteren. Maar is het genoeg voor de grote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 Of drie gewoon de uitstraling van Erdogan. Kies maar. Ja, dus je moet toch actiek beschikken dat kandidaat is. De Egypte Erdogan kies jullie iets aan naar de etikulier. Zegt hij nou, dan gaat hij. Ook al zou die er niet meer zijn. Vergeet niet, hij heeft een hele sterke achterban en een hele sterke partij. En er is altijd wel iemand of meerdere mensen die die vlag zal overnemen, het stokje zal overnemen. Ze. En er zijn vandaag, vanavond genoeg vlaggen in de lucht. Met de AK-partij wordt feest gevierd. Het is een jaar hier niet zo gezellig geweest. Dat zei Bram van Meulen. En straks praten we door over Turkije. Dat doen we na half acht. Straks precies een jaar geleden. Er waren ook verkiezingen een jaar geleden dus in België. Maar een regering? Homa. Oh en we hebben geen verkeersinformatie. Tweede Pins de dag, dus u kunt lekker doorrijden. Geen filemeldingen. Heerlijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Syrische leger probeert nog steeds uit alle macht... in het noorden van het land de uh, opstand de kop in te drukken. De stad Yisr al-Sugur tegen de grens met Turkije... is dit weekend aangevallen door helikopters en door tanks. Dat melden de spaarzame burgers... die nog in de buurt van de stad lijken te zijn. De meeste van de tienduizenden inwoners... zijn richting de grens met Turkije getrokken. De situatie is weer onder controle in Yisr al-Sugur... zegt althans de Syrische regering... De stad, vlakbij de grens met Turkije... is volgens Syrië een broeinest van opstandelingen... en de orde moest hersteld. Met helikopters en tanks zouden de regeringstroepen... gisteren in alle vroegte de stad zijn binnengevallen. De Syrische Staatstv spreekt over zware gevechten... tussen soldaten en gewapende jonge mannen. Er zijn amateurfilmpjes waarop te zien is... hoe mannen gewond op straat neervallen. Duizenden inwoners van Yisher al sugur hebben de komst van het leger niet afgewacht en zijn de grens overgevlucht naar Turkije. Turkije zegt te hopen dat de stroom snel stopt. Maar mochten er toch mensen blijven komen, dan zullen ze worden geholpen. De Syriërs worden ondergebracht in kampen. En het is behelpen. Er is bijvoorbeeld geen melk voor de kinderen. En in Syrië hebben we niets om naar terug te keren, zegt de vluchteling. Onze oogsten zijn vernield door de soldaten. Een enkeling is beter af en logeert bij zijn Turkse familie. Deze man vertelt tegen een verslaggever van EP... wat volgens hem de waarheid is over Yishir Al-Sugur. Die 120 veiligheidsagenten die volgens de Syrische regering... zouden zijn gedood door opstandelingen... zijn door hun eigen collega-agenten gedood. En wij krijgen de schuld. De Syrische regering zegt een massagraf te hebben gevonden in Yisr al-Sugur, waar de lichamen van de veiligheidsagenten zijn aangetroffen. Daarmee aantonend dat de vergeldingsactie in de stad volledig terecht was. De meeste inwoners hebben de stad op tijd weten te verlaten. De VN-vluchtelingenorganisatie zegt dat niemand teruggaat naar Syrië zolang de veiligheid niet is gegarandeerd. The key issue for UNHCR is that they are able to in en dat er geen protection probleem is voor hen. Er is geen continuere uh, uh, vreugde of vreugde van de vreugde. VN-topman Ban Ki-moon zegt nog maar eens een keer... dat president Assad onmiddellijk moet stoppen met het geweld. Ik heb met president Assad zoveel keer gezegd... en ik heb opgelegd hem in persoon... hij moet blij en gemiddelde en decisieve acties nemen... Uh, om te horen naar de mensen and to Vooralsnog lijken de bestraffende woorden uit de internationale wereld weinig effect te hebben. Een VN-resolutie alleen maar om het geweld af te keuren lijkt er niet te komen. Dat zei Katrin Straatman van onze buitenlandredactie. We praten heel even verder en, uh, met Thomas Erdbring, onze correspondent in Iran. Want Thomas, hoe wordt er trouwens in Iran uh, gereageerd... op de situatie op dit moment in, uh, in Syrië? Dat is een goede vraag, denk ik zelf. Maar uh, het feit dat ik nog steeds aan het woord ben... betekent dat Thomas Erdbring die we net aan de lijn hadden... om ook te praten over wat er verder in Iran is uh, gebeurd... want uh, dit weekend is er namelijk een demonstratie uit elkaar geslagen... die is eventjes weg. Vallen. We zouden het namelijk gaan hebben over wat er daar allemaal is gebeurd. Ja, Thomas, ik hoor je. Je bent rechtstreeks in de uitzending. Hier, Bert. Thomas, ik, ik wil hem te beginnen even vragen... Van, uh, hoe wordt er in Iran gereageerd op alles wat er in Syrië uh, gebeurt? Voor de, voor de Iran is dat natuurlijk heel erg verwarrend. Ze hebben de andere opstanden die in Egypte en Tunesië... en ook zelfs in Libië van harte gesteund, Want dat vinden ze namelijk islamitische ontwakeningen... die net zo zijn als de islamitische revolutie hier in Iran. Uh, maar in Syrië is dat natuurlijk een ander verhaal. Syrië is een bondgenoot uh, van, uh, van Iran. En daarom is het verhaal daar anders. In Syrië wordt er feitelijk gestookt. De Amerikanen en de Israëli's en het Israëli's regime, zo zei president Ahmadinejad nog vorige week, zal absoluut zijn problemen weten op te lossen. Ach, goed, dat vinden ze daar van, uh, van het buurland Syrië. Wij bellen met elkaar omdat er een grote demonstratie is geweest uh, dit weekend, die uit elkaar is uh, geslagen. Um, twee jaar geleden kunnen we ons nog herinneren gingen honderdduizend mensen de straat op. Hoe groot was die demonstratie van gisteren? Ja, nou, eigenlijk, uh, het woord grote demonstratie uh, is eigenlijk niet op zijn plaats. Het wa er was enorm veel aanwezigheid van veiligheidstroepen, maar de demonstranten zelf. Die waren, vond ik, eh, toch niet, eh, toch niet eh, te zien op straat. Ik ben, eh, ik, ik ben de straat op gegaan. Ik heb gekeken naar wat voor mensen er normaal komen demonstreren. En mind you, dit was een stille demonstratie altijd moeten zijn. Het doel was geweest om de, de straten van het centrum van Teheran te vullen met zwijgende mensen. Ja, en ze waren eigenlijk alleen maar gevuld met bebaarde veiligheidsdienstfiguren. Ja, maar desalniettemin is hij wel uit elkaar uh, geslagen door uh, de bebaarde mensen. Nou, ja, er zijn er zijn een aantal uh, schermutselingen geweest, maar het was allemaal niet in verhouding uh, tot, uh, tot wat er twee jaar geleden gebeurde op deze dag. Toen er feitelijk ja, Bussen in brand gingen en banken in brand werden gestoken. Ik denk dat je het zelfs zo moet zien dat uh, gisteren toch wel pijnlijk duidelijk maakte... dat de Iraanse oppositie op dit moment absoluut geen vuist kan maken tegen, tegen het Iraanse regime. En dat het moet wachten totdat ja, misschien er misschien een bredere woede is over uh, de prijsstijgingen hier in dit land. Uh, totdat er echt iets kan gebeuren. Maar op dit moment liet gisteren dus vooral zien... Ja, Eigenlijk is die oppositie ja toch voornamelijk thuis gebleven. Ja, maar dan kan je eigenlijk zeggen dat de staat de straat heeft teruggewonnen. Als ik je goed hoor, zeg je dat de straat heeft gewonnen. Nou, dat, uh, uh, ik, ik denk dat, het een, dat de veranderingen die mensen willen... Uh, de, de mensen, daar nog steeds, mensen willen nog steeds verandering in het land. De staat heeft misschien de straat wel teruggewonnen, maar heeft niet de hearts en minds van de mensen teruggewonnen. En dat is toch een gevaarlijke situatie voor de Iraanse leiders. Want dat betekent dat er hoeft maar incidenten te gebeuren... of die, die honderdduizenden mensen van twee jaar geleden staan wel weer op straat. Dus het is een, toch een soort van gewapende vrede. Een soort tikkende tijdbom. Dankjewel, Thomas. Thomas Erdbrink was dat. Tienduizenden jongeren in Nederland die zijn te zwaar, veel te zwaar. Ze hebben obesitas. Als ze niet opletten krijgen ze astma, suikerziekte... en houden ze last van hun spieren en gewrichten. In Hilversum is een behandelcentrum voor dit soort kinderen. Vincent Boterman, van 14 jaar, ging daar de afgelopen twee jaar naartoe. En Joris van de Kerkhof, leeftijd onbekend, volgde hem. Dit keer houdt Vincent voor het eerst op de middelbare school een spreekbeurt. Vincent moest de afgelopen twee jaar een paar dagen op school missen. En drie mavelklas, heeft hij eigenlijk nooit verteld... over de behandeling, zijn behandeling, tegen obesitas. Vandaag doet u dat wel. Een spreekbeurt. Het is een veel voorkomende ziekte in Nederland en ik heb het zelf ook. Ik heb het sinds achtjarige leeftijd. En uh, ja, we zijn bij een diëtist in behandeling gegaan... om dat tegen te gaan, maar dat werkte niet echt. En toen ook in Den Bosch bij een fysiotiput en uh, bij een kinderarts. In een paars T-shirt zit hij op de stoel van de lerares. Voeten gekruist over elkaar... Redelijk rustig kijkt hij de klas in. Hij weet wat hij wil vertellen. Dus, toen kregen we te horen vanuit Den Bosch... dat er een uh, speciaal centrum was geopend tegen obesitas en astma. En uh, daar zijn wij in behandeling gegaan. Ik zit aan een tafeltje op de voorste rij. En dat is uh, in Hilversum. Trots, jawel, op hoe hij het allemaal vertelt. Je hebt daar twee verschillende behandelingen. Een interne behandeling en een dagbehandeling. Daar heb ik twee voeltjes van meegenomen. Vincent zat in de dagbehandeling. Hij woonde niet op Heideheuvel... Dat is twee jaar lang elke keer een dag terugkomen. Dus bij El, ik heb dat ook gedaan. En dan moesten in het begin moesten we twee weken lang, moesten we drie keer per week moesten we ingaan. één gaan. Dus, dus zes keer in twee weken even een heel afreizen. Dat is een heel intensief programma. Ook bij dagbehandeling heb je een educatie, lunch, zwemmen en sporten. De klas is stil als Vincent uitlegt dat hij er niet altijd zelf iets aan heeft kunnen doen dat hij zo dik is. Of in ieder geval zo dik was. Zijn gewicht noemt hij overigens niet. Je gebruik je, je gebruik je als jij bijvoorbeeld meer eet dan, uh, dan wat je verbruikt... Dan, uh, ja, dan word je gewoon dikker. En wat vrij staat, uh, slaat de overtollige energie op als vet. Nou, zoals ik bij mij heb ik dat van nature aanleg. Dus het hoeft niet per se te zijn dat als je gewoon te veel eet... dat, dat je daardoor dikker wordt. Het kan ook met nature aanleg zijn. En als je dan meer verbruikt dan wat je eet... ja, dan doe je het goed, dan val je af. Je laat de stippenwijzer aan de klas zien. Eigenlijk hoeveel, hoeveel stippen en hoe goed iets is... mijn tussendoortje. Zo. Wat is gezond en wat is ongezond? Zoals sommige mensen misschien wel interessant vinden... Staat, heb ik hier een blaadje met wat je eigenlijk mag eten per dag. Voor jongens en voor de meisjes. Nu vertelt Joris wat over de radio... die mij hebben gevolgd tijdens de behandeling. Um. Dan sta je daar opeens voor een groep derde klassers te stotten. Ik ben heel blij met Vincent geweest de afgelopen twee jaar... dat hij al die verhalen wilde vertellen. En ook wel een beetje trots. Aan ja, dat groeien kan hij niet zoveel doen. Dat gaat vanzelf. Maar dat zijn buik wat minder omvangrijk is geworden... en zijn hoofd wat minder groot... Uh, dat heeft hij wel allemaal zelf uh, voor, voor elkaar gekregen. Misschien dat het jullie iets minder opvalt omdat jullie niet... De afgelopen twee jaar allemaal bij hem in de klas hebben gezeten. Maar als je de foto's vergelijkt van twee jaar geleden met nu... daar is echt wel een groot uh, verschil in hoe hij eruit ziet. Toch? Dat vind jij ook, toch? Ja, ik is, ben is trots op dat je zoveel hebt bereikt in de afgelopen twee jaar. Eindelijk een behandeling die werkt. Vincent vond de behandeling de afgelopen twee jaar zwaar. Maar hij is er trots op dat hij het wel heeft volgehouden. Ze kunnen het niet allemaal zeggen. We zijn begonnen met de behandeling met negen kinderen... En nu zijn er nog maar vier over. Dus er zijn maar weinig volhouders uh, met zo'n ziekte. Vincent kreeg een 7,5 voor zijn spreekbeurt. Geluksgetal voor 7 kilo afvallen en 7 centimeter groeien. Dat kan dus alleen maar nog beter gaan. Dit was mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen? Ja. Geen vragen. En dan een 7,5. Oké. Okay. Over een uur een verslag van de laatste dag van Vincent in het behandelcentrum. Dan België. De Belgen gingen precies een jaar geleden, het is 13 juni, precies een jaar geleden gingen ze naar de stembus. Maar nog steeds is er geen regering. Sterker nog, een regering lijkt verder weg dan ooit. Onze correspondent Joris van Poppel ging barbecuen bij de Vlaamse nationalisten. Een barbecue met vette worsten, carbonade, biefstuk. Bij de NVa, de Nieuw-Vlaamse Alliantie, de grootste partij van Vlaanderen. De lokale afdeling Bommelgem geeft een feestje. Straks komt de partijleider, Bart de Wever. Dat is heel uitzonderlijk, want die Bart de Wever is nogal druk met de regeringsonderhandelingen natuurlijk. Ik vind hem geweldig. Ik vind het een fantastische mens die uitkomt voor zijn mening. Ja, het is geen dat we nu nodig hebben eigenlijk. Hij moet bij zijn dingen blijven, want anders komen we nergens. Dan, dan blijven we stukken. En alles gewoon naar de wal, dat kan niet blijven duren. Hè? Dat kan niet. Daar is die Bart de Wever. zwaarlijver, zweet een beetje. Komt binnen en loopt naar het podium. Ja, goedemiddag allemaal. Ik begrijp dat ik tussen u en het eten sta. Dat is een. Uh... Bart de Wever. Nooit was een Vlaams nationalist zo populair. Vlaanderen moet onafhankelijk worden. Er staat in zijn partijprogramma. Niet via een opstand of een revolutie, maar via onderhandelingen. Wel, compromisloze onderhandelingen. Daar is hij al een jaar mee bezig. En dat is nieuw voor België, dat hij zo stug is. Zijn aanhangers in de zaal, naar buiten, kunnen dat wel waarderen. Vroeger was het altijd zo, en dat is altijd al... Van in 1830 is dat zo. Franstaligen zeggen, zo hoe moet het... Vlamingen zeggen, nee, nee, nee, nee, nee. Wat zeggen de Franstaligen? Oké, okay, we wachten totdat ze ja, ja, ja, ja, ja zeggen. Wat gebeurt er? Vlamingen zeggen, ja, en het wordt zoals de Franstaligen het willen. Nu is er toch één iemand, een heel raar persoon, een uh, volumineus iemand, die plots zegt, nee, nee, nee, nee, wij blijven, nee, nee, nee, nee zeggen. En die Franstaligen zeggen, dat kan je. hè. Dat kan niet. Dat, dat is onbestaande. Dat hebben wij nog nooit niet meegemaakt. Excuseer, uh, wie heeft de regering niet gevo uh, gevormd? Nee, de uh, de Walen of Bart Wever? Stelt u die vraag eens even aan de Walen. Het is niet zijn fout. Tuurlijk niet. Het is de enigste Vlaam die durft uitkomen voor zijn rechten. En daarom heb ik erop gestemd, omdat ik vind dat wij recht hebben op een Vlaams te zijn. Ja, Bart de Wever, u heeft nog steeds geen regering kunnen vormen, maar u blijft wel heel populair. Hoe verklaart u dat? Wel, ik denk dat heel veel Vlamingen hebben gekozen voor verandering en daarom bij de N-VA en bij mezelf zijn uitgekomen. En eigenlijk blij zijn dat er is iemand dat uh, volhoudt. Want vroeger is het heel vaak gebeurd dat Vlamingen veranderingen vroegen. En na de verkiezingen uiteindelijk het hebben opgegeven en toch het status quo is gebleven. Wordt er dan een jaar niet tijd om een compromis te sluiten? Waarom doet u dat niet? Waarom blijft u volhouden op die standpunten van u? Wel, het beeld dat bestaat dat wij geen compromis zouden sluiten, is totaal fout. Het probleem is niet in dit land dat wij geen compromis willen maken of dat de Franstaligen dat niet willen. Het probleem is dat de afstand tussen beide standpunten groot is. En zelfs al doe je een paar stappen en dan kom je wel wat dichterbij. Maar blijft de afstand tussen beiden toch nog groot. Durft u een voorspelling te doen? Wanneer is er een regering? Ik denk dat we naar een afwikkeling gaan in de periode van de zomer. Ik denk dat niemand bereid is in dit land om het nieuwe parlementaire jaar in oktober opnieuw aan te vatten met het verder zetten van de onderhandelingen. Dat wordt al te gek, dan ga je jaar twee van de onderhandelingen in. Dus er gaat een afwikkeling komen. De grote vraag is natuurlijk welke dat zal zijn. Gaan we naar een regeringsvorming? Ja, is dat dan met N-VA en hervormingen? Of is dat zonder N-VA en het status quo? Of gaan we naar verkiezingen, want dat is natuurlijk ook een oplossing als er niks anders meer mogelijk is. Maar ik denk niet dat wij nog een tweede jaar onderhandelingen zullen aanvatten. Volgens de laatste peiling vindt de helft van alle Vlamingen Bart de Wever allerbeste politicus.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 Christchurch, opnieuw getroffen door aardbeving en premier Erdogan... gaat in Turkije onderhandelen over een grondwetswijziging. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De hoofdstad van Nieuw-Zeeland, Christchurch, is getroffen... door twee krachtige naschokken van de aardbeving in februari. In de oude binnenstad, die bij de beving in februari zwaar beschadigd raakte... Daar zijn opnieuw gebouwen ingestort. Er zijn tien mensen gewond geraakt. En ondanks dat er geen meldingen zijn over doden... zit de schrik er bij veel mensen in Christchurch goed in. Ik denk dat het gewoon niet weet wanneer het gaat strijken. En het is In februari kwamen in de stad in Nieuw-Zeeland 181 mensen om het leven door een aardbeving. Grote brand vannacht in Hoek van Holland. Op een camping brak brand uit en enkele gasflessen ontploften. U hoort de politie. Dat is niet de politie. Uh, kan die nog een keertje?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 Ja, dan de verkiezingen in Turkije. De Turkse premier, Erdogan, heeft 50 van de stemmen gehaald. En hij begint aan zijn derde termijn. En dat was voor sommige Turken reden voor een feestje. De premier wilde graag de grondwet veranderen. En dat was ook de inzet van zijn verkiezingscampagne. Twee derde van de stemmen had hij dan nodig. Maar dat is niet gelukt. En nu wil Erdogan een akkoord sluiten met de oppositie.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 En waarom hij niet uit die Zeppelin sprong, dat is niet bekend. De Duitse politie onderzoekt de oorzaak van de brand. En de Dallas Mavericks zijn voor het eerst in de geschiedenis... kampioen geworden van de NBA. De Amerikaanse basketbalcompetitie in de Best of Seven-series... tegen Miami Heat wonnen de Mavericks de zesde wedstrijd... en ze brachten de eindstand op 4-2. Het werd in Miami 105 tegen 95 voor de Mavericks. En het was ook wel een bijzondere overwinning. Want in 2006 verloor de club uit Dallas nog de finale van de NBA... en toen speelden ze ook tegen Miami Heat. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Het zonnige, maar vooral droge weer van de afgelopen maanden zijn we nu echt kwijt. Maar toch kunnen we af en toe genieten van mooi weer. Vandaag is het echter bewolkt. Valt er van tijd tot tijd wat regen. En vanmiddag kan de regen zelfs een buiig karakter krijgen. Wel breekt de zon dan sporadisch even door. En het wordt zo'n 19 graden aan de westkust tot 22 graden in het binnenland. Daarbij staat een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen, dinsdag, is er meer zon. En blijft het vrijwel overal droog. Alleen het Zuidoosten maakt kans op een bui en het wordt gemiddeld een graad of 20. Woensdag wordt dan ook een mooie dag met bovendien iets hogere temperaturen, gemiddeld 22 graden. Eind van de dag is er wel kans op een enkele regen- of onweersbui. Vanaf donderdag volgt een overgang naar wisselvalliger weer. Als ondernemer bent u altijd op zoek naar de ja. Hoe kunt u uitbreiden of investeren? En wie helpt u verder?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 Westland Utrecht Bank. Sparen, beleggen, hypotheken. De NOS, het Radio 1 journal. Natuurlijk zijn we ook actief op het internet www.nos.nl en we zijn actief op de Twitter NOS Radio 1. Dat is ons Twitter adres. Reisende motorrijders op Nederlandse dijken, die moeten in de ban. Dat vindt Veilig Verkeer Nederland. Dat is een boodschap die niet helemaal aankomt. Dat ontdekt onze verslaggever Mayno Remmers gistermiddag. Kronkelend en slingerend langzaam door het lage landschap langs de rivier. De Lekdijk ter hoogte van Lopik. Op een rustige, beetje warme Pinksterzondagmiddag. Het gram ontzettend hard. En gevaarlijk. Er zijn veel fietsers en daar nog de nodige auto's nog natuurlijk. U woont pal aan de dijk? Ja, nee, want het is natuurlijk een mooie racebaan hè? met al die bochten. Dat is wel lekker. Met je scheuren over de dijk. U begrijpt het wel. Ik begrijp het helemaal hoor. U hebt het vroeger zelf ook nog wel eens gedaan. Ja, met Brammertje. Veel tijdwinst denkt u dat u boekt als u met een, een snelheid van 80 kilometer in plaats van 60 kilometer over een afstand van 5 kilometer rijdt op de dijk. Zal dat een 4-minuten tijdwinst zijn of maar 1 minuut? Uh, ja, maar het gaat mij niet om de tijdwinst. Ik lag even voor mijn lol. Dus uh, ja, <lacht> nou ja. Ik heb een Hup. ja, een minuut. Ja, een minuut. Ja, klopt. Het is dus, dus, inderdaad om tijdwinst uh, maakt het niks uit. Ja, om het harder rijden. Ook Hanna Ebbingen heeft de Veilig Verkeer Nederland jas aan. Wit, met blauw en reflecterende strepen, want je weet maar nooit. Is het echt bar en boos op de Lekdijk, daarom deze actie? Ja, wij krijgen jaarlijks heel veel klachten binnen. Niet alleen van mensen die hier wonen, maar ook van mensen op de fiets. Die gewoon de berm ingedrukt worden. Zo smal is het hier. We liefst vandaag Automotors van de dijk. En ja, anders dat ze er beter op letten, want het is echt een ramp. Je kan er niet meer, bijna niet fietsen. En mijn kinderen hoeven er helemaal niet meer te lopen. Het is, ze mogen hier 30. Nou, je zit, de ligt er daar wel eens zijn uit de bocht en denk je, ja, het is gewoon verdiende loon. Het is echt een ramp. Kijk, ja, daar komt ze die... weer heen. Nou, ja, die reed niet echt heel hard. Nee, die houdt zich wel keurig uh, aan de maximumsnelheid. De politie maar, gaat ook meer controleren, hè? Ja, klopt. Uh, van april tot en met augustus zijn zij ook uh, aan het handhaven hier. Nou, onaangekondigd natuurlijk. En gaan echt met de lezer de snelheden in de gaten houden. Maar wij gaan echt met mensen in gesprek om te praten over... Goh, let op, uh, pas je eigen gedrag ook aan. Het is... Uh, ja, de kik is te groot, hè? Kunt u dan niet beter op de snelweg rijden? Of een weg waar het wat beter te overzien is en wat veiliger is? Met een motorfiets op de snelweg is helemaal niks. Dat en de provinciale weg waar je 80 mag, dan mag u wel 80? Provinciale weg is lang, strak, recht, niets te bleven. En dat is juist wat dit zo gevaarlijk maakt. Ja, maar dat geeft dan toch ook een klein beetje de kik, hè? Een reportage vanaf de dijk. Dus daarbij loop ik, ik zo richting Schoonhoven vol gas geven. Tenminste, dat doen die motorrijders. Maar Veilig Verkeer in Nederland is er niet zo blij mee. Voorbereidingen voor de Tour de France die zijn in volle gang. De Nederlanders kwamen in actie in de Dauphiné Libéré en in de Ronde van Zwitserland. Maar het belangrijkste wielennieuws Tom van het Hek is toch Alberto Contador. Hij doet het, hè? Ja, ja, hij gaat meedoen aan de Tour de France. En dan zou je zeggen, ja, is dat zo groot nieuws? Nou ja, dit jaar dan natuurlijk wel. Door die hele rolzaak die nog steeds als een zwaard boven zijn hoofd hangt. Daar zou een uitspraak van komen van het KAS. Aanvankelijk voor de Tour de France. Die had hij al min of meer afgeschreven. Sommige mensen zeiden, daarom gaat hij ook de Giro rijden en wilde hij hem zo graag winnen. Um, maar goed, het is nu wel duidelijk dat eer die uitspraak er komt, de Tour al lang achter de rug is. En de vraag was nog even, gaat Contador door na die zware Giro dan toch de Tour rijden? En zaterdag zei hij ja hoor. En uh, niet alleen om mee te doen, zei hij er ook nog heel vriendelijk <laughs> bij. Hij wil hem ook wel winnen. Ja, dat is uh, op zich een, een loffelijk streven voor een sportman. Maar ja. dat betekent ook dat de uitdagers uh, hun borst nat kunnen maken. Ja. Zullen we ze even langslopen? Geesink bijvoorbeeld? Ja, het moeilijke met Geesink is, die heeft zich uh, in twee gedaantes eigenlijk laten zien in de afgelopen afgelopen hij heeft een aantal etappes echt laten lopen, waardoor hij voor het klassement ook uh, volstrekt kansloos was. En afgelopen weekend heeft hij echt uh, vol gereden ervoor, met een derde en uh, een, een tweede en een derde plaats uiteindelijk als gevolg. Liet hij zich echt goed zien. Aan de andere kant kon hij ook niet echt wegkomen op momenten dat hij dat graag wilde. Het is nog een week of drie. Hij zegt mijn seizoensopbouw is heel anders. Vorig jaar was ik misschien wel iets te hard gegaan in het voorjaar. Dit jaar heeft hij zich nog nooit helemaal zodanig kunnen laten zien dat je denkt, hij kan in die drieënhalve week ook echt helemaal gaan meedoen voor het allerhoogste. Maar dat hij heel goed mee kan, goed kan klimmen... en ook serieus genoemd wordt voor het eerst door een aantal andere renners... geeft wel aan uh, dat wij met veel spanning uitzien. Wat dat betreft is hij toch wel echt onze Nederlandse troef, hoor. Ja. En dan uh, hebben we de broers, uh, de broertjes Sleck. Ja, die zitten in Zwitserland op dit moment, Frank en Andy En Andy Slek was eigenlijk de afgelopen jaren de grote uitdager van Contador... die steeds net iets te kort kwam. Dit jaar ook een tot nu toe niet zo geweldig seizoen. En ook gisteren bij de eerste bergen in Zwitserland... waar ze er genoeg van hebben daar, liet hij het ook weer een beetje gaan. Frank Slek maakt een wat betere indruk tot nu toe dan maar Frank, zei ook een van de teamgenoten, dus dat geeft ook al een klein beetje te denken. Dit zijn allemaal renners die je nooit mag uitvlakken. Ze zullen allemaal hun eigen route gekozen hebben, maar ook Andy Slek heeft nog niet kunnen overtuigen dit seizoen. En Frank Schlek is heel goed, maar is geen toerwinnaar. Nee, maar goed, ze hebben nog een paar weken. Ze drie. hebben nog weken, ja, ja, ja. ja. Nee. Uh, ondertussen op de voetbalmarkt, want laten we van het wielrennen... even ja. overstappen naar de voetballerij. Uh, uh, er wordt niet, ik mag niet zeggen, er wordt niet gespeeld... want er zijn nog allerlei nakompetities op amateurniveau. Dat wil je allemaal niet weten, maar echt uh, de profs. Uh, Dutschak, uh, 14 miljoen euro naar Rusland, oké. Okay. Ja. Nou ja, goed, dat moet hij zelf weten. Maar is dit een reddingsboei voor uh, PSV? Ja, zullen we één keer die club uitspreken? Ik snap dat jij dat ontwijkt. Uh, Anji Maratschkala heeft deze club. Ik heb die respect ja, voor je, Tom. Ja, ik heb lang geoefend hoor, want gistermiddag ging het nog niet helemaal goed, zeg maar. Dus ik heb de hele avond mogen kunnen oefenen. 14 miljoen euro, staan tweede in Rusland. Uh, dit soort clubs uh, hebben veel geld. Roberto Carlos en een aantal andere mensen spelen er ook. Um, het is natuurlijk wel heel belangrijk voor PSV in deze, zeer financieel, of in deze financieel zeer penibele tijd waarin ze zitten... dat ze een dergelijk bedrag krijgen. Ze zullen daar ook wel wat van kunnen besteden aan nieuwe spelers op de Nederlandse markt, met name die dan toch een stuk goedkoper is. Maar ik denk dat ze er ook een miljoentje of acht, negen in één keer uh, in de kas uh, tekort kunnen storten. En in dat opzicht uh, komt het denk ik wel heel heel goed uit in Eindhoven. Hoor. Ja, maar ze willen ook Nederlandse spelers gaan halen, hè? Ja. Ze, ze, ze, Assaidi de, de, wordt genoemd. Saidi wordt genoemd. Ze moeten natuurlijk een opvolger voor Doetzak hebben. Ze moeten met name in aanvallend opzicht wel wat doen. Saidi is een, een flegmatieke uh, mooie linksbuiten van Heerenveen. Um, of wie die stap aan kan, dat zijn altijd, is altijd de vraag. Hij is ook al wat Ouder, maar hij heeft wel een heel goed seizoen achter de rug. Stijn Schaars, de ervaren az middenvelder wordt genoemd. Wijnaldum, de, de groeibriljant van Feyenoord, wordt genoemd. Nou, ze zullen ze zeker niet alle drie kunnen halen... maar misschien hopen ze op twee van de drie. Maar ze zullen het dan toch ook, want zeker nu iedereen weer weet... dat er wat in de kast zit, ook weer wat dieper ja. in de buidel moeten tasten. <laughs> dat dus gaat dat de prijs belt, weer omhoog, daar ja. daar gaat de prijs weer omhoog. Kortom, eh, maar ze zullen wel wat moeten doen. En ja, het belangrijkste voor hen is nog steeds... of de CDA-fractie in het college in Eindhoven straks meestemt... met die grond die gr Heel veel waard is onder dat stadion. Daar, ja, dat zal hun grootste reddingsboei moeten worden. Dat is morgenavond, hè? Ja, morgenavond. Dat is in de en ja. Dan hebben we woensdagochtend met jou erover. Nog één ja. andere sportevenement, en dat is echt ja. een evenement, de Formule 1, Tom. Ja. Wat, wat een race was dat in Canada? Zeg. Het was een ongelofelijke race. Stromende regenrace werd stilgelegd. Uh, Alonso er snel uit. Hamilton die op zijn eigen teamgenoot Button uh, schoot. en daardoor eruit ging op het rechte end, heel bijzonder. En toen dacht je: Vettel, Vettel, altijd weer Vettel. Die Ree maar op kop en op kop. Maar en die button, het was echt ongelooflijk. Want eh, ik heb wel eens gezegd, het lijkt wel een optocht of verboden in te halen langzamerhand bij de Formule 1 met die perfectie. Maar dit keer was het, eh, die button, die kwam vanaf de allerlaatste positie. Hij had zes pitstops gehad. Kwam, kwam en kwam. Had een beetje geluk dat er nog een safety car in de baan moest, kwam hij nog dichterbij. En in de laatste drie rondes ging hij van vier naar drie, naar twee. En toen dacht je, nou toch nog Vettel, laatste ronde. Twee bochtjes voor het einde voeren die de druk zo hoog op dat ook zelfs Vettel een mens bleek te zijn. Heel even Half spinden en button won de race, maar het was een van de allerspectaculairste... Formule-1-races van de laatste jaren, en nou, het was echt puntje van de stoel. Vettel gaat overigens wel met vlag en wimpel aan de leiding, maar deze overwinning zal mensen heel, heel lang heugen. Ja, misschien iets meer regen tijdens die races, dan krijg je spektakel. Ja, je zat er bijna aan te denken, ze kunnen dat wel eens wel organiseren. Over kunnen alles, weghalen, organiseren, kunnen alles Dus wie weet, ze hebben daar genoeg geld, dat we voortaan wat regenwolken eh, kapot kunnen schieten boven het circuit. Dat, dat maken we in ieder geval een stuk mooier. Goed, we zullen dan bellen met deze wens. Dank je wel, okay, Tom. Yo. Tom van den Hek. Een klinkende overwinning voor de partij van de Turkse premier Erdogan. Bij de parlementsverkiezingen in Turkije kreeg de AK-partij bijna 50% van de stemmen. Ja, stiekem hadden ze toch gehoopt op twee derde van de stemmen. We gaan erover praten met Sini Oisdeel, docent geschiedenis aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij wilde twee derde van de stemmen. Want dan uh, heeft hij eigenlijk niemand nodig om die grondwet uh, te veranderen. Dat is een beetje de gedachte. hè? Uh, ja, dat was de gedachte. En uh, nu zijn er zelfs minder dan 330 uh, zetels uh, behaald met 50% van de stemmen. Dat heeft te maken met het uh, ingewikkelde Turkse kiessysteem. Uh, maar uh, uh, in tegenstelling tot uh, de afgelopen vier jaar, toen ze 331 zetels hadden... kunnen ze nu zelfs geen uh, referendum uh, uh, doorvoeren. Dus, dus heeft, die, heeft die andere nodig, de oppositie. Ja. Uh, is dat goed voor Turkije? Uh, ik, ik denk het niet. Want uh, uh, zowel de op oppositie, dus de oude uh, seculiere elites... die vertegenwoordigd worden door de uh, JHP, de grootste oppositiepartij... als de AKP verte verte uh, vertegenwoordigen niet de belangen van het Turkse volk. Ook al is de AKP heel succesvol geweest in het claimen uh, ervan. Uh, vandaar ook de grote, grote winst uh, de afgelopen verkiezingen. Yeah. Mm. Dus ik, ik, ik denk niet... Ik denk als je bijvoorbeeld kijkt naar de grondwetswijzigingen... die de AKP wil doorvoeren, op papier klinkt het allemaal heel goed. Ja. Uh, maar als je verder kijkt naar, naar de details... dan zie je dat het, dat het uh, anders in elkaar zit. Bijvoorbeeld... Ja, ik bedoelde ja. eigenlijk iets anders. Want ik zat te denken, oh. van, uh, krijg ik nou antwoord op mijn vraag? Nee, ik bedoelde wat anders, of het goed voor Turkije is... dat ze een coalitie moeten vormen. Uh, nou, nou kijk, uh, ik, vind, ik vind van niet. Want, uh, ook al, uh, want we, we hebben hier te maken met twee partijen die niet... De, de belangen van de Turkse bevolking vertegenwoordigen. Dus of ze nou wel, met of zonder coalitie hun plannen doordrukken, dat maakt niet uit. U vindt het eigenlijk allemaal niks? Uh, nee, <laughs> ik, ik vind het. <laughs> ik kan het ook zo sterk uitdrukken. Maar ja. de, de, de, Turkse, de, de, de Turkse bevolking is er niet bij gebaat. Zoals, uh, economisch gezien niet, sociaal gezien niet en politiek gezien okay, niet. Maar laten we even kijken wat de Turkse bevolking dan gewoon te wachten staat uh, de komende tijd. Wat betekent die overwinning voor het beleid? Wat gaat de regering voor beleid voeren? Nou ja, er kunnen twee dingen gebeuren. Hè. Het, het, het, het meest waarschijnlijke is dus inderdaad dat de AKP uh, toch naar een politieke consensus uh, gaat zoeken. Om toch uh, grondwetswijzigingen door te drukken. Uh, ik weet niet of de, uh, of de JHP uh, daar zin in heeft en in hoeverre ze daar zin in hebben. Dus we, ik verwacht nog een heel, heel lange periode van uh, discussie en debat. Uh, mm -hmm. Maar, maar voor de Turkse bevolking is het belangrijker dat, uh, dat, dat, dat, er, dat er ingezien wordt... dat de, onder het beleid van de AKP er precies hetzelfde is gebeurd... als onder de oude elite, namelijk een, toe, toe, een van, toename van de ongelijkheid. Ja, maar, de de Turkse, ongelijkheid. Ja, wacht, maar de Turkse bevolking, onderzoek u, zegt economische ongelijkheid. Het is nog nooit zo goed gegaan in Turkije. Er is een economische dat, dat groei, dat, groei van, dat heb ik jou ja, de, de, de, de er is zeker economische groei, maar we moeten ons afvragen hoe die groei in elkaar zit en, t, t, t, t, uh, en wie erbij gebaat is. Uh, de, de, de Turkse economische groei is uh, gebaseerd op uh, wat economen noemen een jobless growth, een baanloze groei. Uh, heel, heel veel import, heel weinig export, dus een toename van het handelstekort. Uh, heel veel schulden, uh, want de Turkse lira wordt kunstmatig gehouden, dus heel veel Turken hebben schulden. En uh, uh, uh, uh, uh, de werkloosheid is ook gegroeid onder de AKP bijvoorbeeld. Maar dit is toch het land wat uh, door, het, uh, door het dal is gegaan. en waar het ja. IMF toch uh, redelijk tevreden over is? <laughs> nou, het IMF was tevreden over heel veel landen in de derde wereld. die vervolgens toch niet zo goed bleken uh, zijn te gaan. Kijk maar naar Latijns-Amerika, kijk maar naar Egypte en Tunesië. Uh, ja. Dus ik, ik zou. Ik zou als je een reële beoordeling wil hebben van de welvaart in het land... moet je juist niet luisteren naar het IMF. Ja, gaat dat eens even aan die Grieken vertellen. Nee, nee. Ja, nee, en aan minister inderdaad, ja, inderdaad. Nee, Dan krijgen we een heel andere discussie. Maar ja. goed, het, het is wel de reden geweest... dat heel veel mensen uh, op de uh, regeringspartij hebben gestemd. Uh, deels, deels, want uh, wat de AKP dus zegt... en dat zag je dus ook terug in de huidige campagne... is van hè, wij, wij willen... Uh, echte welvaart. Wij willen uh, heel veel dingen voor jullie doen. Het doel is 2023, was dit keer de campagne. Het honderdjarige bestaan van de Turks Republiek. Maar we worden tegengewerkt door de oude, seculiere elites. Dus geef ons jullie stem, geef ons wat meer macht en meer tijd... en we gaan het voor elkaar krijgen. Terwijl ja. het beleid daar haaks op, op staat. In, in, in die zin is het misschien ook nog wel goed... dat hij niet die absolute meerderheid heeft uh, gekregen. Want dan kan hij altijd die troefkaart uh, uitspelen van... ik wilde wel, maar jullie hebben mij een niet absolute meerderheid gegeven... dus ik kan niet. Dat klopt, dat klopt. Uh, tegelijkertijd uh, ze, uh, zullen, hebben ze dus nu wel veel meer moeite om hun macht te consolideren. Als het gaat om grondwetswijzigingen, uh, meer macht uh, in, het, uh, uh, in de rechterlijke macht enzovoort. Uh, dus uh, ja, het, het heeft twee kanten. Ja, en wat betekent het trouwens uh, voor uh, Europa? Want ik hoorde onze correspondent bijvoorbeeld uh, zaterdagochtend zeggen van... nou ja, uh, als de, het zo groeit, dan uh, hebben ze Europa misschien straks helemaal niet nodig. Uh, dat zou kunnen. Er was overigens uh, uh, net een interview met de Turkse minister van uh, EU-zaken. Die zei, nou de, deze verkiezingen ze zijn eigenlijk een les voor de Europese Unie. Uh, he, ze oh. moeten meer naar ons luisteren en uh, ons, uh, en, en ons uh, uh, niet gaan tegenwerken als het gaat om zaken omtrent EU-toetreding. Oh, een, een les voor, voor, voor Europa omdat ja. zij gewonnen hebben? Ja, dat is, dat is wat Egemen is, de Turkse minister voor EU-zaken, uh, zei. En dat betekent eigenlijk dat hij met zoveel woorden zegt van... Europa moet eens een ophouden met het stellen van allerlei aanvullende eisen. Ja, eigenlijk wel. Hij noemt de Cyprus bijvoorbeeld. Uh, de, de, de Turkije wil Cyprus niet herkennen. Uh, dat is een ingewikkeld verhaal, maar dat is een van de vereisten om uh, tot de EU uh, toe te treden. Uh, hij, hij noemde Cyprus uh, uh, uh, de, de hoofdstukken van het acquis, dus de onderhandelingshoofdstukken... waar Turkije heel weinig werk van heeft gemaakt... Uh, en en, en uh, uh, het gevecht tegen wat hij noemt terroristen. Dus de onderdrukking van de Koerden. Ja, precies. Nou goed, het is een bijzondere uh, uitslag. Uh, en hij staat nu wel zo ongeveer vast, hè? Hij staat vast, Ja, dat wel. Meneer Isdil, ik dank u wel voor uw uitleg. Dank u. Het NOS Radio N-journaal Overzicht. Het is tweede Pinksterdag vandaag. Geen papieren krant. Dus hebben we voor u intensief het internet afgestruid. Christian Bohnenbakker, wat hebben we gevonden? De politie heeft volgens de Limburgse omroep L1... tot en met zondagochtend negen mensen aangehouden op Pinkpop. Het gaat erbij om drugsbezit, openbare dronkenschap... mishandeling en vernieling. De politie spreekt van een rustig en zeer gemoedelijk festival... in een goede sfeer. Wel worden muziekliefhebbers geadviseerd... geen waardevolle spullen in de tent achter te laten. De politie verspreidt tips op Twitter. In Hoek van Holland was vannacht brand op een camping voor militairen en oud-militairen. De kantine en een aantal auto's en caravans zijn in de as gelegd. Volgens RTV Rijnmond kreeg de brand weer bij het blussen hulp uit onverwachte hoek. Een boot van het Rotterdamse havenbedrijf rukte uit om water te leveren. Op de site van Rijnmond staan ook foto's van de brand. Er is dit weekend een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap van het IMF opgestaan. De Israëliër Stanley Fischer, gouverneur van de Centrale Bank in Israël. In een interview in de Wall Street Journal zegt hij... de concurrentiestrijd met de belangrijkste kandidaat Christine Lagarde... aan te gaan, denk aan ik. Aan te gaan, ja, de tekst staat op. De Franse minister van Financiën Lagarde is een jurist. Maar voor deze post heb je economische training nodig, zegt Fischer. Die is essentieel om een, crisis, een economische crisis aan te kunnen... In normale tijden kun je wel op je intuïtie afgaan. Maar nu met deze serieuze problemen moet je snappen wie er gelijk heeft. Volgens persbureau Reuters krijgt de Franse minister Lagarde steeds meer steun. Na Europa heeft ze nu ook de stem van Indonesië. Dat heeft de regering in Jakarta laten weten. Lagarde is bezig aan een rondreis. Eerder was ze al in China, waar ze de Chinezen meer invloed op het IMF-beleid beloofde En meer stemgewicht in het bestuur. De commotie over het exhibitionistische en twitteronder congreslid Anthony Wiener is nog steeds niet over. Er blijven maar foto's opduiken. Nu weer op die Amerikaanse showbiz-website TMZ. Wiener blijkt, zelf, blijkt de foto's zelf te hebben gemaakt... met zijn telefoon in de sportschool van het congres. Ze zijn niet al te bloot, wel een beetje pikant. Handdoek losjes om de heupen, één hand in het kruis. Die pose met de hand zien we op meer foto's. En dan de lesbische Syrische blogster Amina. A gay girl in Damascus. Afgelopen week was er opschudding over haar verdwijning in Syrië. Die kreeg wereldwijd aandacht... en online werd campagne gevoerd voor haar vrijlating. Maar ze blijkt helemaal niet te bestaan... Het kritische netblog is geschreven door een Amerikaan in Schotland... Tom McMaster. Die onthult nu op het blog zijn ware identiteit en biedt excuses aan. Ik had nooit zoveel aandacht verwacht. Die blog was verzonnen, maar de situatie in Syrië is de realiteit. Ik geloof niet dat ik schade heb berokkend aan iemand... en ik hoop dat mensen aandacht houden voor de revoluties in het Midden-Oosten. De media blijven daar te oppervlakkig over, al dus Tom McMaster. De nieuwe regering lijkt verder weg dan ooit bij onze zuidenburen. hoorde de reportage al net voor half acht. En volgens de Bel de Belgische krant De Standaard gonst het zelfs weer van geruchten over nieuwe verkiezingen in de herfst. De krant heeft aan haar lezers gevraagd om een persoonlijke brief te schrijven aan Elio Rupo of aan Bart de Wever. En de Belgische zanger Daan Stuiven die pakt deze uitnodiging creatief op. Het hele liedje, dat uh, kunt u beluisteren via standaard.be. Laten we het zo maar ook even op de Twitter zetten. Daar is ook een videoclip te zien die is gemaakt bij het protestlied. Op internet wordt momenteel heel veel gekeken naar het filmpje... met een Canadese marshal die tijdens de grote prijs van Canada de baan oprent... om de brok brokstukken op te ruimen van een auto die net is gecrashed. Maar de man struikelt en komt lang uit op de baan te liggen. Op dat moment komt de Rus Petrov door de bocht. Een Duitse tv-commentator leeft hevig mee. So jetzt sehe ich die Mannschaft rennen, die Teile zu sammeln. Ja, nicht auf Nein. die Schna auf den Infallen. Vorsicht, Vorsicht, Mensch Jungs! Und keine Panik! Oh, da kommt der Petrov angeschossen. Mann, oh Mann! Sich zweimal auf der Fahrbahn hinzulegen, dazu gehört auch schon einiges. Hij leeft inderdaad heel intensief mee. Misschien heeft het geholpen, het liep, want, uh, want het liep goed af. Al moest de arme Marshall nog enkele andere auto's ontwijken. Maar hij leeft nog en is nog heel goed. En er waren meer toestanden daar zo. Maar daar hadden we het net al over met Tom van het Hek... tijdens die Formule 1 Grand Prix, daar zo in Canada. Wat gaan we doen straks na acht uur? We hebben onder andere aandacht voor Philips Polen. Want die rechtszaak tegen die Poolse Philips-medewerkers... die gaat vandaag beginnen. Geert-Jan Dennekamp komt daarover vertellen. We hebben het natuurlijk over Turkije... De verkiezingen van gisteren en we hebben het ook over Syrië. Oh, en, uh, nou ja, misschien nog wel veel meer. Oh ja, het CBS. Hoe kan ik het vergeten? Het CBS ook nog. Blijf luisteren. Tot zo. Heeft een gezond mens recht op euthanasie? Ik wil baas zijn eigen brein zijn. Of heeft hij de plicht om te leven? De KNMG benadert deze problematiek met grote terughoudendheid. De onderzoeker en de arts over de dilemma's van een voltooid leven. Straks tussen half tien en half elf in Goedemorgen Nederland. Een zalig uiteinde.